Uur. Dit is Maud Schreurs met het NW Journaal. Ook uit het nieuwe FBI-onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton... blijkt niet dat de Amerikaanse presidentskandidaten... iets strafbaars heeft gedaan. De directeur van de FBI schrijft dat in een brief aan het Amerikaanse congres. Het onderzoek naar Clintons gebruik van een privé-mailserver... toen ze minister van Buitenlandse Zaken was, werd eind vorige maand heropend. Daarna zakte ze in de peilingen voor de presidentsverkiezingen. Clinton's tegenstander Trump zegt in een eerste reactie dat ze wordt beschermd door een verrot systeem. Het Belgische postbedrijf B-Post heeft opnieuw een bod gedaan op PostNL. Het bedrijf biedt 5,65 euro per aandeel. Dat is 11% meer dan het eerste bod in mei. Die overnamepoging liep op niets uit omdat beide bedrijven het niet eens konden worden over de voorwaarden. De top van PostNL zei toen te geloven in een zelfstandige toekomst. Mocht de overname door B-Post nu wel doorgaan, dan wordt het nieuwe bedrijf het vierde postbedrijf van Europa met een omzet van 6 miljard euro. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vanavond begonnen met hun staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland, waar het twaalf uur later is dan hier. Het bezoek begon in Wellington met een ceremonie van Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Het staatsbezoek duurt drie dagen. Het koningspaar bezoekt morgen Christchurch en woensdag Auckland. Er is ook een handelsdelegatie mee. En de Nederlandse DJ Martin Garrix heeft voor het tweede jaar op rij... een MTV Award gewonnen in de categorie Beste Elektronische Act. De uitreiking van de Europese Muziekprijs is dit jaar een Ahoy in Rotterdam... in het bijzijn van internationale artiesten als Bruno Mars en Shawn Mendes. Het weer. Vannacht val, valt vooral aan zee nog een bui. Mogelijk met natte sneeuw. Het koelt af tot zo'n 3 graden. Morgen vallen er vooral in de kustprovincies een paar winterse buien. Het wordt dan 5 tot 8 graden. En dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu het laatste uur.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 ik verwacht dat er ook wel enige buurtreactie uh, uh, los zal komen... die niet willen dat dat een soort... Uh, ja, wat willen ze eigenlijk niet? Misschien is ze het wel. Je, je weet, het niet. Ja. Ik weet het niet. Die sloppensteinen zijn natuurlijk, als je er goed naar kijkt... ook heel confronterend. Dat, dat je op een bepaalde plekken in standvoort loopt. Draast dus, door, door de haltstraat, je bent je boodschappen aan het doen. En dan stap je naar binnen... Uh,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 in their nights until the Lord makes Jerusalem a praise. He has won it by His strength. If you lift up your voices and call